Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Oho. Freddy Fontijn met het NOS Journaal. Er zijn nu al twijfels over een plan voor herstructurering van de brandweer... dat morgen wordt aangeboden aan minister Grapperhaus. Dat meldt het programma Nieuwsuur. De herstructurering is nodig vanwege Europese wetgeving. Nu worden vrijwilligers bij de brandweer net zo opgeleid als beroeps... en ze doen ook hetzelfde werk. Volgens Europese regels moet gelijke arbeid gelijk worden beloond. Dat zou betekenen dat vrijwilligers als deeltijdwerknemers moeten worden aangemerkt. Het plan van het Veiligheidsberaad dat morgen wordt aangeboden... wil onderscheid gaan maken in de zwaarte en duur van taken. Maar de brandweerlieden die Nieuwsuur heeft gesproken... denken dat dat niet werkt. Brand is brand, zeggen ze. En dan moet je wel de goede dingen hebben geleerd. Het aantal nieuwgebouwde windturbines is in Duitsland in krap twee jaar gedaald met ruim 80 procent. In Duitsland is de afgelopen jaren een opmerkelijke groei van burgerinitiatieven tegen windenergie... van mensen die stellen dat windturbines schadelijk zijn voor mensen en dieren in de directe omgeving. Er lopen tientallen rechtszaken. Daardoor vertraagt de bouw of gaat soms helemaal niet door. In 2017 werden nog 1800 nieuwe windmolens gebouwd, vorig jaar nog maar 750 en dit jaar tot vorige maand zelfs maar 160. En de minister van Milieu van Brazilië heeft om hulp gevraagd... om de illegale ontbossing van het Amazonegebied aan te pakken. Dat deed hij op de Klimaattop in Madrid. Afgelopen zomer kreeg Brazilië veel kritiek... omdat het te weinig zou doen aan de bosbranden in het Amazonegebied. Brazilië zegt dat het een evenwicht probeert te vinden... tussen de bescherming van het milieu en de economische ontwikkeling. Het weer, vanavond meer wind... Die kan aantrekken tot stormachtig aan zee. Verder buien met onweer en windstoten. En morgen ook. Er is veel wind en het wordt maximaal een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Dit is Pien. Zeven jaar oud en ernstig ziek. Haar nierziekte beheerst haar leven.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 Freestyler Rock the microphone <laughs> Carry on with the Freestyler I got the You throw on and go on You know I got the flow on Select us on the radio players Gonna prefer me for ozone But that's not us. so hold on Freestyle. Rock the microphone <laughs> Carry on with the freestyler Freestyle. Het naar gaat maar. De PC liep vast. Maar ja, dat is de technie, jongens. Dankjewel. Meneer van den Brink vooral voor de technische servers. Mijn god. 20 minuutjes voordat Remy voor de deur staat hier yeah, yeah, yeah, yeah. Bedankt voor het wachten ook al, uh, vaste luisteraars hier ook via ZFM. Yeah, yeah, yeah. Dit is een nieuw dance Radio vanuit Hartje Amsterdam en ja, uh, kun je wel zien dat het echt live is, hè. Je wil niet weten wat voor een bezweten kop ik heb. No, no, 1-0 uh, agressie. <laughs> Sebel Thomas, 83, Rescue Me Going to- even doen, ja. Dus jouw suggesties zijn van harte welkom uiteraard op de vorm met Dance Radio. Johnny ook gedaan uit Noorwijk. Sturen mag altijd, we nemen ze mee. Deze zou het ook kunnen zijn, bijvoorbeeld. uit 1982 Gary Logan uit het SAR-archief en come and get it. die achter elkaar draaien voor uh, vanavond het Amsterdams kwartiertje. Toch nog even lekker, ja. Ik had het voorgevoel, ik denk ik moet het niet uitzetten, nee. Als held van de brink. Alle antenne draaitjes aan elkaar geknoopt en uh, kijk eens aan. We zijn er weer. Wat hoorde je, Gary Logan, 82, Cam Get. Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Don't want even a lekkere 12 finish erbij gepakt, yeah. want ja. This O.C. 3. And What's my return of love? Reageren kan en mag altijd. Laat weten dat je nog luistert. www.dansradio.in Straks Remy Jam. Het is de downtown dance show hier. Die sluit af tot 12 uur. Oh, Time, love are fast to find, but I've been hurt a thousand times. You clean your head. You're enticing me with your. Wat is my return of love? Met de zarkast. Rijkelijk gevuld. Hans weet, ja, die is hier wel uh, geweest. Het was in de studio bazaar geweest. Hans hier dus. Uh, die weet uh, waar we over praten. Zo so is het, marnet. net. Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance Radio. Bam. Die komt even binnen, jawel. We hebben snel nog wat plaatjes in de voren over. Toch het klassiek -gevoel, uh, Een goed gevoel mee af te sluiten, ja. Lekker hoor. Dance Radio vanaf vanmorgen 9 uur al. Het is zo niet klaar, nee, nee. Tot 12 uur vanavond toch even straks. Hij uh, staat denk ik al bijna voor de deur. Rimmy Jam. Let's bring the jam back to Amsterdam. I've always dreamed about this. Oh, oh yeah, Amsterdam. Dance Radio. Ik ga vast afscheid van je nemen, beste mensen. En graag de volgende week. Een nieuwe aflevering van Royal Classic Grooves. Hoop ik niet op een pc-probleem zoals vanavond Wat een gezeik. Het doet het weer. Toch nog even gauw. Een kwartiertje meegepakt, grondscheel Toch al scheelt. Tot volgende week en veel plezier met Remy. Hoi. u allemaal fijne dagen en...